Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste mensen met corona hebben nu de Omicron-variant. Sinds deze week zijn meer dan de helft van de coronabesmettingen in Nederland met die Omicron-variant, volgens het RIVM. De Delta-variant is daarmee verdrongen. Het aantal besmettingen daalde de afgelopen week nog wel, maar de daling gaat minder snel. Het RIVM denkt dat de omicron variant gaat zorgen voor meer besmettingen en dat dan ook de ziekenhuiscijfers omhoog gaan. Een zwembad in Hilversum hoeft voorlopig geen QR-codes te scannen als ouders hun kids naar de zwemles brengen. Zwemles valt onder onderwijs en dus is het zwembad geen binnensportlocatie, zegt de rechter. De zwembadbaas was naar de rechtbank gestapt. De burgemeester van Hilversum legde een boete op van 2500 euro elke keer als het zwembad de coronapas niet zou scannen. Inwoners van goeree overflakkee kunnen vanaf donderdag zonder afspraak een boostervaccin halen. Het geldt voor iedereen die minimaal drie maanden geleden is gevaccineerd of corona heeft gehad. De gemeente wil op die manier samen met huisartsen en zorginstellingen het prikken versnellen. En op Eiburg in Amsterdam kun je een bijzondere kerstversiering zien aan de gevel van een huis. Twee enorme middelvingers, gemaakt van lichtslangen. De, be de bewoner begon hier vorig jaar mee vanwege corona... Toen hing die één middelvinger op, vertelde hij toen. Nou ja, we hebben ons best gedaan, toch of niet? Ja. <laughs> ik heb gewoon samengevat hoe ik over dit jaar denk. Nou ja, dat is dit. <laughs> nou ja, dat, dat 2021 echt voor iedereen maar echt een beter jaar mag worden. Ja, wat corona betreft viel dat tegen. Daarom heeft hij de kerstgroet nu dus verdubbeld tot twee middelvingers. Dan heb ik het weer nog te trekken buien over, vooral in het westen en zuiden van het land zijn het felle buien met onweer. Vanavond wordt het droog, vannacht wordt het mistig, het koelt af tot een graad of drie. En morgen opnieuw grijs met regen en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege olie op de weg is de N201 van Zandvoort naar Uithoren momenteel dicht bij Hoofddorp. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om vier uur wordt vrijgegeven.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij Zandvoort beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. En nu. De herhaling van Zandvoort op zondag.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 Uh, daarover later natuurlijk meer. Uh, Kijken of Sven Kwamer zich kan kwalificeren voor uh, de Olympische Spelen. Uh, daarover straks later in de tweede uur meer informatie. Uh, ja, om... Noord-Laren natuurlijk, hè? Noordlaren vanavond uh, de eerste marathon op natuurijs. Om zeven uur starten de dames, en om acht uur starten de heren. Dus het kan weer geschaadst worden op natuurijs. Uh, we hebben uh, verder op vele verzoeken herhalen we uh, rond de klok van half drie. Normaal gesproken is dat evenementenagenda. Maar herhalen we nog even ons uh, lokale weerbericht... voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. Voor de rest uh, nemen we uh, dankzij onze mediapartner NHTV, een kijkje op het strand van Zandvoort. Het is een uh, reportage die gisteren is opgenomen... maar ze hadden het daar over tweede kerstdag. Maar dat moet dus eerste kerstdag zijn. En uh, voor de rest uh, hebben we voor... Uh, uh,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 Nou, gisteravond, uh, hebben we het rustig aan gedaan, hadden we een hele kaasplankje. Kijk, kijk, kijk, kijk, lekker, kijk, kijk, kijk, Eenvoudig, lekker maar, basic. Maar heel gezellig. <laughs> nou, we hadden natuurlijk de, op kerstavond, hadden we zoals velen in Nederland, Kaasvonduit. Ja ja ja. ja, ja, ja. Die blijft ook altijd uh, op het plankje staan, hè? Gewoon Ja. En ik was uh, aan het courmetten. Ook dat is uh, uiteraard uh, bekend tijdens uh, eerste kerstdag. En ook tweede kerstdag, hoor. Ja, we waren net even op het strand... Beneath that moonlit sky Take me back to the place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 En na het weekend zakt het kwik iets uh, en ligt dat veelal rond de 9 graden. Ook dat is te hoog voor de tijd van het jaar, want een graad of 6 is gebruikelijk in Zandvoort. Al dus Rico Schreuder. Nou, normaal gesproken is dat uh, heel erg van belang natuurlijk, het weer tijdens uh, oud-jaar. Ja. Maar dit jaar helaas, uh, vanwege corona, mogen we geen uh, vuurwerk uh, afsteken. Maar dat zal wel uh, zo nu en dan uh, toch nog uh, gebeuren, neem ik aan, het uh,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 Ja, vroeger heeft André Haas een plaatje gemaakt, eenzame kerst. Maar je kan ook zeggen van, uh, mut Het mut maar, hè. Lolly this Christmas. Try to All alone. That's where I'll be since you left me. My tears could let us know what can I.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 jij gedaan.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 For Christmas My New Year's night Friends and relations Send salutation Sure as the stars shine above This is Christmas Yes, Christmas, my dear time of year to be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 En je ziet niet dat de treden zijn. Oh, op. Alsof. Hij is open. Kim? Kun je even komen? Hé? Hey? Jij doet altijd zoveel voor anderen. Is, deze is voor jou. Nu mag jij eens verwend worden. Dankjewel. Ik word eventjes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 lekker muziek, deze van Link Collins en You Better Think. Ruim 2 miljoen euro is er opgehaald met het glazen huis in Amersfoort... door onze collega's van 3FM. En die hadden de mustard seed van zonmilieu als zon van het Glazenhuis. En die zonmilieu, die hebben ook een andere grote hit gemaakt. Dan gaan we nu voor je draaien. Drive! Terwijl we met de kersteditie van uh, Zandvoort op zondag uh, bezig zijn. Op tweede kerstdag. Ja, want dat is het uh, vandaag. Uh, kijken we ook even met een uh, schuin oog richting het OKT. Want het is altijd spannend daar in uh, Tiel of in Heerenveen. En het gaat uh, met name om de vijf kilometer natuurlijk. En dan hebben we uh, Sween Kramer. Uh, want uh, ja, die, uh, die, uh, dat moeten we allemaal in de gaten houden. wat het uh, gaat om uh, de tijden onder de 16.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 een pakket van haar ontvangen. Juist voor die pakketten voerden de leerlingen actie. Zij zijn de klassen rondgegaan om te vertellen over een goede doel. In de school kwam er een plek waar iedereen zijn spullen kon brengen. En gelukkig hebben velen daar aan gevolg gegeven. En afgelopen week heeft Kim de spullen opgehaald en ze was blij verrast. En kan nu ook dankzij de Maria School weer extra veel en extra mooie pakketten samenstellen. En heeft ze inmiddels samengesteld. Dat is heel mooi. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we er nog 1 uur lang. Zandvoort op zondag. Tweede kerstdag. Zo rond de vriespunt in Zandvoort. In deze op de radio.